Dus staan hier nu voor de melkweg en vanavond treedt de Engelse band Vols op. Het concert is helemaal uitverkocht, dus het is lekker druk. Hoi! Hoe vond je het concert van Vols? Heel vet. Ja? Ben ja. je vaker geweest? Ja, dit was de vierde keer. Cool. En welke keer vond je het leukst? op Lowlands. Waarom precies? Omdat met een festival een groot publiek is, de sfeer heel relaxed is en iedereen super enthousiast is. En het is leuk dat ze bijna een grote tent is. Heb je nog wat speciaal gescoord vanavond? Ik heb een drumstok. Wauw, gefeliciteerd. Ga je wel ja, gebruiken? Ik kan niet drummen, dus helaas. Hallo, wat vond jij van het contract van Pols? Ik vond het erg leuk. Zeer geslaagd. Was het je eerste keer? Nee, de tweede keer. En ik uh, vond het dit keer leuker. De vorige keer was in Frankrijk en het Franse publiek deed het een beetje raar. Maar dit keer waren ze allemaal enthousiast en toegewijd. Dus het was erg leuk. En de zanger deed ook enthousiaster, dus ik ben, uh, ik ben erg tevreden. Je moet het nog vaker zien, denk je? Nou, ik hoop het wel. Dag Casper, wat vond je van het concert van Vals? Ik vond het helemaal fantastisch. Was het de eerste keer? Ja, dat was de eerste keer dat ik de Vals hoorde. Welke al vind je beter, de eerste of de tweede? Het, uh, het eerste natuurlijk. En waarom? Uh, omdat ze toen. Toen waren ze nog toen, toen niet zo commercieel.